Vijf uur, Mariet Krol met het NOS-journaal. De gemeente Utrecht heeft erkend dat de informatievoorziening... over asbest in de wijk Kanalen-eiland beter kan. Niet alleen bewoners, maar ook politiemensen klaagden erover... dat ze slecht op de hoogte zijn gehouden... door woningcorporatie Mitros en de gemeente. burgemeester Isabella noemde de gebrekkige communicatie... gisteravond in Nieuwsuur vervelend en heel spijtig. Hij verzekerde dat de communicatie nu prioriteit heeft... Vandaag worden de gemeenteraadsleden van Utrecht bijgepraat over het asbestprobleem in Kanaleiland. Het Syrische regeringsleger is een bombardement begonnen op een voorstand van Damaskus. De stad Tal wordt volgens opstandelingen beschoten met zware artillerie. Honderden inwoners zouden op de vlucht zijn geslagen. Over slachtoffers is niets bekend gemaakt. In Tal wonen zo'n 100.000 mensen. De voorstad ten noorden van Damascus is sinds vorige week in handen van de opstandelingen. In dezelfde opstandelingen melden dat in het noordwesten duizenden militairen van het regeringsleger op weg zijn naar Aleppo. De troepen zouden met zwaar geschut oprukken vanuit de provincie Idlib. Volgens de opstandelingen hebben ze de achterhoede van de troepen van president Assad aangevallen, maar het is onduidelijk of daarbij slachtoffers zijn gemaakt. De afgelopen dagen zijn er bij de strijd om Aleppo, de grootste stad van Syrië, meer dan 100 mensen om het leven gekomen. Spaanse autoriteiten zeggen dat het nog tot vrijdag kan duren voordat de bosbranden in het noorden van het land zijn gedoofd. De branden op de grens van Spanje en Frankrijk zijn sinds gisteravond wel onder controle, maar nog steeds zijn meer dan duizend brandweerlieden, militairen en vrijwilligers bezig het vuur te doven. Dan nog het weer, vannacht helder en een graad of 14. De komende dag opnieuw zonnig, 23 graden aan de kust tot 29 in het zuidoosten en ook donderdag wordt een zonnige dag. Dit was het NOS-journaal. WNL. Schitterende prestatie van Hilbert van der Duim. Op de bel, Pakt die blijft in. Zes. Hilbert, joh, je moet doorrijden. Hilbert, loopt je loopt moet niet. doorrijden. Je moet nog een rondje Hilbert van der Duik. Oh, jongen, dat weet nog wel. Toen, Hilbert van der Duik. Hilbert, nog door! Ik was nu een voor het trekken, want ik wou eigenlijk geen terrein verliezen. De nacht van de verliezer. Ja, ik heb nou een minuut verloren, denk ik. Hier het moment. Anders gaat veel te vroeg weg. En die slang raakt zo'n beetje twee, drie monteurs. En, uh, ja, dan schreef ik ze en uh, binnenbaan. En uh, dat, uh, op het laatste moment doet hij dat. En dan, uh, dan uh, realiseer je uh, redelijk vlot. En als je scope ook die, wel ook die binnenbaan in ziet gaan. en je ziet de tijd van 27 nog is. dan weet je dat je een uh, enorme veld geworden Helaas, het is een zuivere bal. Spanje, dus uh, op een uh, edelvoorsprong. Omdat het verhaal van de verliezer altijd mooier is.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 Welkom terug. We zijn al drie uur bezig, dus mocht u denken, wat klinkt die jongen vermoeid? En ik ben net wakker, ik ben nog fris. Nou, daar ligt het aan. Ik ben al een hele tijd wakker, maar ik probeer ook nog fris te zijn. We hebben het over losers, over verliezers, want dit is hem de nacht van de verliezer bij omroep WNL op Radio 1. Tot zes uur spreek ik met en over verliezers. We zetten ze in het zonnetje, want vaak is het verhaal van de verliezer zoveel mooier dan dat van de winnaar. Sterker nog altijd. We maken de balans op van deze sportzomer. Dit uur bel ik onder andere met Mandy Mulder, zeiltopper... die net niet mee naar Londen mocht. Vertelt zijn verhaal. Ook bel ik met Michael Bogert over tweede worden. En in 2011 werden we juist verrassend wereldkampioen. Hongbal. Voor het eerst was Nederland in de ban van de sport eigenlijk. Die aan de andere kant van de Oceaan zo ongelooflijk populair is. Maarten Koolsloot en Wesley Meijer zaten er bovenop en schreven het boek Hongbalgoud Maarten is momenteel in Washington DC. Goedemorgen Maarten. Goedemorgen. En Wesley, nou die zit hier naast mij. Hallo Wesley. Hai, goedemorgen. Misschien kunnen jullie elkaar ook nog even gedag zeggen. Hai Maarten. Hey Wesley! <laughs> we hebben elkaar een tijd niet gesproken over recent nog? Uh, valt mee. Oké, okay, dus nou, dan gaan we gewoon even verder. Ik ga me even naar Maarten richten, want uh, die belt natuurlijk helemaal vanuit Amerika. Laat ik de eerste vraag aan jou stellen. In jullie boek zitten jullie echt op het team. Hoe kwamen jullie zo dichtbij? Ja, dat is een goede vraag. Uh, nou, in de eerste plaats om de, naar Panama te vliegen, dat helpt. Uh, in de tweede plaats omdat het eigenlijk een heel open team is. Uh, ik denk een heleboel mensen die het gewoon leuk vinden om te praten. Uh, wat ook wel helpt is dat de finale bent er in Panama. Er was een regenpauze van uit mijn hoofd vier uur. Mm -hmm. uh, ja, dan uh, kan je natuurlijk rondlopen wat je wil. Maar het was ook niet bepaald een, uh, een winkelcentrum of een pretpark daar. Dus blijf je toch uh, mij tegenkomen. <laughs> en, uh, dat, dat helpt. En meteen nog een vraag aan jou dan. Hoe kan Nederland eigenlijk uit het niets wereldkampioen worden? Ja, uit het niets is natuurlijk, uh, hè, als je uit het niets weghaalt uit de vraag dan is dat een stuk logischer. Want we zijn <laughs> de, de laatste jaren uh, ja, uh, heel vaak heel goed geweest. Uh, bij de World Baseball Classic in 2009 wonnen we twee keer van de Dominicaanse Republiek. Uh, dat was heel opmerkelijk. Uh, bij de WK hiervoor waren, waren we goed. De Intercontinental Cup, uh, dit jaar voor de WK ook. Een soort van officieus WK is dat. Dus er waren wel degelijk indicaties. We hebben ontzettend veel profs al jaren in Amerika. Ja. Uh, dus uh, de titel was zeker uh, opmerkelijk, maar het kwam niet helemaal uit het niets. Maar je reisde wel voor naar Panama en afgelopen week vond in ALM de Honkbalweek weer plaats. En waarom hoefde je ja. daar dan niet bij te zijn? Ik heb gewoon werk, hè. Ik, ben, uh, ik ben hier in Amerika correspondent, dus uh, ja, ik kan helaas niet voor iedere geslagen bal uh, achter het team aan uh, vliegen. Uh, en het uh, is zo groot de sport in Nederland natuurlijk ook nog niet, dus uh, ik kan helaas niet overal bij zijn. Heb je vandaag werk als correspondent? Ja, ja, ja ik ben een nieuw boek aan het maken. <laughs> Misschien ook wat voor jullie in de toekomst nog over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. <laughs> nou, Maarten, dan ga ik je daar nu aanzetten. Het is daar nu overdag, dus ik zou zeggen, of, avond is het hè? Ja. Ga je nog ja. werken of uh, is het iets anders van plan? Werken, ja. Nog een uurtje. Ah, Oké, okay. nou ga dat doen. Dan ga ik verder praten met Wesley hier in de studio. Bedankt voor je tijd. Dankjewel. Wesley, wat was jouw hoogtepunt van het toernooi vorig jaar? Waarover je het boek hebt geschreven? Uh, mijn hoogtepunt van het toernooi van het boek? Van het toernooi. Van het toernooi. Um, nou ja, dat was natuurlijk de winst. Ja, dat kan niet anders. Heel simpel antwoord, maar zo is het. En welk moment dan? Het moment dat het uh, laatste punt uh, binnenkwam? Ja, dat, uh, dat schoop volgens mij uit mijn hoofd, zeg ik het eventjes, die bal ving. En het was nog grappig, want hij ging eigenlijk met zijn handschoen meteen naar de grond. Dus het was net alsof hij de... Het leek eventjes alsof hij de bal liet vallen, maar uiteindelijk uh, had hij hem gewoon vast. En ja, dat was, het, uh, dat was het einde van de wedstrijd. Dat was het punt. En op het moment dat die cup de lucht in ging, ja. stond je er toen bij... Nee, nee, Maarten die was uh, in Panama aanwezig. Ik zat gewoon in Nederland. Mm -hmm. Dus hij was als enige journalist was die daar uh, aanwezig. En hij heeft het wel gezien. Ik nou, hij heeft het gezien en ja. hij, zo kon hij die praatjes maken en een potje toepen toen, uh, toen de regen uh, daar was. Ja. En hoe kwamen jullie erbij om er nou een boek over te gaan schrijven? Nou, Maarten die kreeg eigenlijk vrij gauw na, uh, nadat ze goud wonen het idee van uh, hier moet een boek uh, over geschreven worden. Dat was oktober en uh, vervolgens heeft hij mij gevraagd om hem uh, te assisteren. Als, uh, mij als, als, als honkballiefhebber uh, ook. Ben jij wel bij de honkbalweek geweest, de afgelopen week? Ik ben uh, woensdag geweest uit mijn hoofd. Maar toen uh, viel hij letterlijk uh, in het water. Ja. ja, Werd de wedstrijd afgelast. Ja, nou, dat was dan wel hetzelfde als in Panama. Ja, ja <laughs> ze waren het gewend. En Cuba won hem. Nederland uh, was toch wel favoriet daar eigenlijk? Uh, ja, of ze favoriet waren, weet ik niet. Uh, ze hadden wel te maken met acht debutanten uh, op de Haarlemse Honkbalweek En um, uh, een aantal grote spelers had afscheid uh, genomen inmiddels. Dus of ze de grote favoriet waren, weet ik niet. Nou ja, als wereldkampioen, je, mag, je bent wel een favoriet. Toch? Er werd wel wat verwacht, ja. ja ik heb uh, Farley, de bondscoach, gisteren gesproken. En die uh, gaf aan dat ze ook wel echt voor de finale gingen. Dus hij was wel teleurgesteld over dit resultaat. Ze zijn uiteindelijk vierde geworden. Dus, uh, ja. En ik hoorde er zo weinig over. Ja, nou ja, dat geeft toch wel weer aan uh, in hoeverre uh, honkbal een grote dan wel een kleine sport is in, uh, in Nederland. Er is na het WK een stuk meer aandacht voor geweest. Uh, maar ja, hieruit blijkt me weer dat het toch een, een kleine sport uh, blijft. Zo meteen gaan we het hebben over nog veel meer aspecten van de honkbalsport. Wesley Meijer, auteur van het boek Honkbalgoud, blijft vooral zitten. Ieder nummer dat we draaien tijdens de, de nacht van de verliezer... Eh, draaien, eh, dragen we op aan een verliezer. En de Nederlandse hockeyers die hopen dit jaar weer de schouw te kunnen pakken... op de Olympische Spelen. Hierdoor wordt er geschaafd in de selectie... maar dat gebeurt op een bijzonder verrassende wijze. Begin dit jaar worden hockey, eh, hockeyhelden, Teun de Nooijer en taken, taken maar uit de selectie gezet om dan opeens in maart weer bijgehaald te worden. Takema, de strafcorner-specialist en landskampioen met Amsterdam... en 239-voudig international krijgt een kleine maand voor de aanvang van de spelen te horen... dat hij toch niet mee mag naar Londen. Een dikke domper voor hem en misschien ook wel voor de kansen van het Nederlandse team. Take Takema snapt niks van de beslissing, is kwaad en vraagt zich af... waarom iemand die zijn hele leven voor hockey geeft, zo wordt gepasseerd. Hij is verliefd op de hockeystick, maar is die liefde wel wederzijds? Vanaf zijn zomeradres schreeuwt Takema het uit. Ga je eigen gang maar. This is the Stevie Nicks, bezinkt, taken, taken maar. Fleetwood Mac, go your own way. Dit is de nacht van de verliezer, nog tot zes uur. Praat ik met en over verliezers. Nu is het 13 over vijf en over enkele uren proffen De ochtendkranten weer bij u op de deurmat. de Jong en ik namen ze vast voor u door om te beginnen met het AD. Want zij hebben een interview met Dimfna, de vrouw die vrijdag op brute wijze werd beroofd op het treinstation van Wallingsveen. Een nog onbekende man stal haar telefoon en daarbij sleurde hij de vrouw vele meters over het perron. Totdat uiteindelijk de vrouw losliet, omdat er een trein aankwam. Schokkender is misschien nog wel dat de vele omstanders helemaal niet hielpen. Ik gilde, ik huilde en riep om hulp, maar niemand deed iets. Al dus de 25-jarige Dimfna. Zelfs nadat de trein gestopt was, hielp niemand haar. Iedereen stapte gewoon de trein uit, niemand keek naar me om. Een, een, vrouw, een mevrouw riep zelfs bisnamen, misschien is het een idee dat je de politie belt. Zelfs het NS-personeel weigerde in te grijpen. En dat terwijl volgens de krant het personeel wel bevoegd is om mensen te arresteren of aan te houden.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 Volgens g kreeg iedereen de kans om de cursus op eigen tempo te voltooien. Ondanks deze eenvoudige test... komt het bedrijf nog steeds duizenden beveiligers tekort... om de Olympische Spelen helemaal te beveiligen. Het Britse leger is ingeschakeld om de gaten op te vullen. Verder schrijft de Volkskrant dat de door ons zo belangrijke AAA-status in gevaar is. Deze zou op korte termijn wel eens afgewaardeerd kunnen worden. Kredietbeoordelaar Moody's heeft laten doorschemeren... dat Nederland samen met Luxemburg en Duitsland in de gevarenzone staat. De reden achter de nominatie is simpel. De kans dat Griekenland de euro opgeeft is toegenomen. En dat heeft ook zeer negatieve consequenties voor Nederland, Duitsland en Luxemburg. Finland is het enige land dat volgens Moody's de dans aan het ontspringen is. Dankzij hun lage staatssteun, of staatsschuld en kleine financiële sector... gaat het uh, met hun goed en kunnen zij waarschijnlijk de AAA-status behouden. Het aantal mensen dat niet opkomt dagen bij een ziekenhuisafspraak... loopt uit de hand, vindt D66. De partij wil deze ontwikkeling tegengaan door een no show boete in te voeren. Dat vertelt Kamerlid Pia Dijkstra in Dagblad Spits. In diezelfde krant heeft, uh, diezelfde krant heeft ook nog informatie over Ricky H. Deze Ajax-hooligan werd verdacht van twee moorden, waaronder die op f generaal Sven Westendorp. Volgens de gratis krant wordt zijn voorarrest vandaag met drie maanden verlengd. Volgens de advocaat van H. heeft het OM meer bewijzen gevonden. U luistert naar de Nacht van de Verliezer op Radio 1... waar we zo meteen verder praten over honkbal. Want wat is er gebeurd met honkbal? Waarom kunnen we in godsnaam geen medaille winnen bij het honkbal... honkbal tijdens de komende Spelen in Londen? Maar eerst... Iets anders. Iedere Nederlandse renner in het wielerpeloton droomt van zijn palmarès. Hij won eerder, onder andere de Amstel Goldrace, de twee etappes in de Tour. En hij viel bijna nooit. Bij klassiekers zat hij altijd vooraan. Michael Boogert, we missen je. <lacht> nou ja, dat, ja uh, nu, nu kan ik wel begrijpen dat je misschien een renner van Michael Lieber mist. Ja. En toch, Michael, als ik op je wiki kijk, dan staat daar een kopje. Eeuwige tweede. Heb je dat zelf eens gezien? Ja, nou, ik kijk daar nooit op eigenlijk. Maar mensen zeiden dat wel eens. Maar... Het is wel heel bijzonder om bijvoorbeeld drie keer achter elkaar tweede te worden in de Amst Cold Race En dan het, en het vierde jaar nog eens een keer derde te worden. Dus dat, was wel heel bij... dat, ja, dat is ook niet gewoon. Ik bedoel, dan doe je wel altijd mee voor de overwinning en dat even tweede. Ik denk dat ik meer wedstrijden heb gewonnen dan dat ik tweede ben geworden. Nou, vooral in 2004 werd je drie keer op rij in de klassiekers tweede. Hoe is het om dan tweede te worden? Nou, dat was wel een zuur omdat je de drie zwaarste klassiekers van het jaar... dat was uh, Amst Cold Race Luik Bas van Akeluik en de Ronde van tweede een kampioenschap van Zurich kon ik toen niet rijden. ik gevallen was op de Olympische Spelen. En wellicht was ik daar ook tweede geworden. <laughs> nou ja, daar is je natuurlijk nog wel wat waard. Hè? Dat was een vraag die ik ook nog wilde stellen. Want een, een, een zilveren plak op de Olympische Spelen is natuurlijk toch echt wat waard. Of voel je dat ook als, zou je dat ook voelen als verliezen? Ja, kijk, tweede worden, dan, dan verlies je. Dat is simpel. Alleen, uh, als je later terugkijkt op je carrière, dan als je tweede bent, dan doe je wel mee. Dat betekent dat je maar door één man verslagen bent. Maar dat betekent ook dat je meedoet voor de overwinning. En ik heb ook gekeken. Ik was wel altijd degene die de wedstrijd maakte. In ieder geval, uh, in ieder geval de, de knuppelend hoender ook gooide. En altijd wilde koersen. En dan, dan hebben die tweede plekken toch steeds meer waarde. En een overwinning is ook niks zonder tweede plekken. Een hele gekke vraag die je misschien nog nooit gesteld is. Wat was jouw mooiste tweede plek? Um, mijn mooiste tweede plek... Mijn mooiste tweede plek was denk ik uh, de eerste keer de ronde van Lombardije in 1998. Dat was de eerste keer dat ik op het podium reed in een wereldbekerklossieker. En toen werd ik gewoon echt op waarde geklopt. En de andere keer dat ik tweede werd, was ik denk ik altijd sterk in koers. Dus er is wel eens een keer een moment geweest dat jij s'avonds naar bed ging... nadat je tweede werd en dat je dacht, zo, dat is mooi, tweede. Ja, dat was uh, met Lombardije, Dat was echt een soort bevestiging. Dat was de eerste keer dat ik in een wereldbeker op het podium stond. En dat was voor mij toch echt bijzonder... En de andere tweede plek, ja, dan, dan was ik eigenlijk altijd wel de En dan verloor ik door een uh, praktische dwaling of dat een ander uh, profiteerde van mij. Met een tweede plek, uh, ik liet het net al even vallen, op de Olympische Spelen komend weekend. Zouden we eigenlijk tekenen op de wegwedstrijd of misschien bij de tijdrit? Denk je dat het erin zit voor de herenrenners? Uh, nou ja, zolang ze meedoen zit het er altijd in. En laten we hopen dat het gaat gebeuren. Ja, dat maar dat, uh, dat het leuk jij uitte onlangs zondagavond uh, bij de avondetappe. Flinke kritiek op de motivatie van de Nederlandse renners. Denk je dat, dat ze in Londen kans maken dan? Nou, ik, ik, ik, ik, ik had niet echt uh, kritiek of zo. Het is gewoon een vaststelling. En ik zeg niet dat ze niet gemotiveerd zijn. Absoluut niet. Anders kan Laurens en bijvoorbeeld of Kruiswijk en Hogeland niet demereren in een toeretap En proberen mee te zitten. Dus die motivatie is er wel. Ik heb alleen gezegd dat ik soms het idee heb dat er iets mis is met de instelling en niet zozeer bij hun, maar ook bij de ploegleiding, Dat er heel gemakkelijk overheen wordt gestapt, dat renners zomaar afstappen. En dat, je, dat er voorbeelden genoeg zijn van renners die wel in koers blijven en die daarna nou gewoon een hele grote prestatie laten zien. Maar... Kritiek is het niet, het is gewoon een vaststelling, klaar. En ik denk dat dat uh, veranderd moet worden. Maar ik denk wel dat het mogelijk is, zolang ze starten kan je ook tweede worden en ook ja, winnen. Dat is, dat is bij deze rit, we hadden net Mollema aan de lijn, die heeft heel veel zin in de Vuelta. Hij weet nog niet officieel of hij mag gaan rijden. Denk jij dat hij kans maakt in de Vuelta? Hij zou het in de Vuelta zeker beter gaan doen dan in de Tour, omdat het een andere wedstrijd is. Minder druk en het is gewoon allemaal heel anders. Hartstikke bedankt Michael Boogert. Ja, dankjewel. Ach, toch Hoi. zie ik het wel echt veel positiever in. Ik hoop toch dat het gaat gebeuren tijdens de wegwedstrijd. Komend weekend op de Olympische Spelen in Londen. U luistert naar de Nacht van de Verliezen bij Radio 1, Omroep WNL. Bij ons in de studio is Wesley Meijer, een van de twee auteurs van het boek Hongbalgoud, over de opvallende wereldtitel van ons kikkerlandje. Vorig jaar in een sport die hier nauwelijks populair is. Vorige week nog vond de Honkbalweek plaats in Haarlem en aandacht was minimaal. Net legde je al uit hoe dat eigenlijk komt. Van, ja, Hoe komt het eigenlijk dat er zo weinig aandacht is? Ja, omdat honkbal eigenlijk nog steeds een uh, relatief kleine sport is in Nederland. Maar ze hebben het goud gewonnen? We hebben toch, uh, Jullie hebben toch een boek geschreven? Dat wordt toch gelezen? Ja, dat hopen we dat het nog steeds gedaan wordt. Maar ja, uh, er is goud gewonnen inderdaad. Maar het, het blijft gewoon een relatief uh, kleine sport. En het zal in deze sportzomer ook wel een beetje zijn ondergesneeuwd door de grote evenementen. Mm -hmm. De Haarlemse Honkbal is wel een begrip in Nederland. Uh, maar ja, als je daar de Tour tegenover hebt staan... Uh... Vorige week nog, zeg ik dat goed? Ja, ja klopt. Dan, ja, dan... Zo werkt het gewoon. Dan <laughs> krijgt zo'n sport toch wat minder uh, aandacht. En dus honkbal ook nog eens geen olympische discipline meer? Ja. Net nu wij er goed in worden, hoe zit dat? Uh, het IOC heeft besloten honkbal van, uh, van het olympisch programma te halen... Uh, een aantal jaar geleden, omdat uh, uh, uh, er waren meerdere redenen. Uh, er is geen... Aansprekend uh, internationale vrouwencompetitie. Mm -hmm. En de, de Major League Baseball, het grootste of het hoogste niveau in Amerika. Uh, die organisatie die weigert eigenlijk altijd uh, spelers af te staan. Waardoor het IOC daartoe besloten heeft. En geldt, uh, het IOC heeft een contract met NBC. en, en NBC die zendt uh, uh, uh, gewoon de Major Leagues uit. Uh, ten tijde van de Olympische Spelen. Dus. Uh, Geld is ook weer een, uh, mm -hmm. een, uh, een, een oorzaak. Had Nederland wel kans gemaakt op de Olympische Spelen? Ja, absoluut. Ja, Nederland um, blijft gewoon een, uh, een kanshebber. Dat, dat gold ook vorige week, hoor, voor de Harlemse Hongbaanweek. En dat, dat zou ook gelden voor, uh, voor de Olympische Spelen. Ze hebben eigenlijk uh, een paar wedstrijden nipt verloren vorige week uh, op de Harlemse Hongbaanweek. Dus dat geeft aan dat het niveau nog steeds erg hoog is van het Nederlandse team. Was het honkbalgoud, waarover jij notabene een boek uh, volschreef? Het hoogtepunt voor de Nederlandse honkbalsport tot nu toe? Uh, ja, absoluut. Het was een soort uh, samenkomst van, van alles. Uh, de, de talenten waren uh, de, de, in de jaren 2000 naar Amerika gekomen of gevlogen. Uh, in de jaren 2000 zijn er al een aantal aansprekende resultaten geboekt... zoals Maarten net vertelde. Dus het kwam eigenlijk allemaal samen... Een beetje geluk erbij. Uitstekend veldspel. En uh, ja, op die manier zijn ze tot die titel gekomen. Ik denk dat dat wel het hoogtepunt is van Nederlandse honkbal tot nu toe. Ja, je schreef dat boek uh, samen met Maarten Koolsloot. Je had hem net aan. Um, denken jullie, denk jij, dat dit het hoogtepunt was... en dat er geen nieuw hoogtepunt meer komt? Kan Nederland deze piek nog een keer bereiken? Het zou in de nacht van de verliezer... Uh, toepasselijk zijn als, als, het, als Nederland nooit meer uh, zo'n prestatie zou evenaren. Maar ja, jij ziet het wel gebeuren, hè? Het zou zomaar kunnen. Uh, het talent is er nog steeds. En, uh, uh, maar ze worden ouder, toch? Ja, alle sporters worden ouder, maar dat betekent ook weer dat er nieuwe talenten in het team komen. En uh, ja, de laatste jaren zijn zeker een aantal jonge talenten naar Amerika vertrokken. Dat wat toch het Walhalla is. Dus uh -huh. die, zijn, uh, die zijn ook zeker van, uh, van niveau. Noemen ze een paar namen. Voor wie uh, moeten wij straks uh, posters op de muur gaan hangen? Uh, nou, wat nu al heel erg duidelijk bleek... is dat uh, Rick van der Hurk heel populair is. Uh -huh. uh, Sven Huijer die, uh, heeft jaren aan de weg getimmerd bij de Red Sox. Uh, in, bij de Washington uh, Nationals speelt nog steeds Roger uh, Bernardina. Is dat een Nederlander? Uh, ja. Ja, ja, Goeie naam. Ja. Nou ja, net als uh, uh, uh, al tientallen jaren, zoals ook in het boek is te lezen, mm -hmm. spelen er veel Antillianen uh, ja, in tuurlijk, Nederland. Ja. En, en hij is een uh, jong van Antillas, als ik me niet vergis, misschien Aruba, maar ja, het is een Nederlander. Ja, nee, ja. Dat, dat, dat zien we natuurlijk veel. Um, het zou ook een goed teken zijn hè, als er uh, talent is, want officieel. Kan honkbal in 2016 of in 2020 gewoon weer op de Olympische agenda staan? Klopt dat? Ja, dat klopt. Uh, het IOC gaat op 7 september volgend jaar uh, daartoe besluiten. Ja, mm -hmm. en um, uh, de internationale hongbalfederatie is uh, onlangs bekend geworden. Gaat samen met uh, met het softbal om uh, eigenlijk uh, sterker te staan. Want softbal is eigenlijk uh, medeslachtoffer geworden uh, van het. Uh, uh, bij het IRC dat het honkbal niet meer op ja. het programma staat. Softbal dus ook. Dus die bonden gaan nu weer samen. Uh, dus het zou zomaar kunnen. Uh, honkbal is in een aantal werelddelen in, uh, in de wereld gewoon echt een grote sport. Noord-Zuid-Amerika en, uh, en Azië heel erg groot. En tot die tijd zijn er de WK's. Klopt het dat de grote sterren bij de andere landen vanaf nu ook weer mee gaan doen? Ja. Uh, uh, uh, uh, het WK en de vorm zoals Nederland die vorig jaar won, uh, dat is voorbij. Uh -huh. Dus Nederland is de laatste winnaar van, het, uh, van de oude opzet. Ja. Uh, Wat was die oude opzet? Uh, zonder Major League spelers. Ja, precies. Ja, en die zijn er de volgende keer bij. Uh, ja, er wordt een e enorm spektakel verwacht. Uh, de critici de zeggen dat Nederland uh, daardoor... het Zwaar gaat afleggen tegen Amerika. Dat zou kunnen. Aan de andere kant komen dus ook de Nederlandse toppers uit Amerika erbij. En uh, ja, dat zijn ook niet de minste. Straks hebben we het over een grote tegenslag. Ook voor het honkbal. Een groot verlies eigenlijk. Een sterfgeval van een groot honkbaltalent. en Nederlands international. Dus uh, blijf zitten. En dan bellen we ook nog even met uh, Maarten Koolsloot, uh, jouw mede-auteur. Ja. Dus blijf zitten, Wesley Meijer. En dan ga ik weer een nummer opdragen. Aan iemand. Miljoenen bondscoaches stelt Nederland. Verstopt achter het naakte licht van het televisiescherm. Mensen praten, maar zonder te spreken. En horen wel, maar luisteren niet goed. Iedereen weet de beste opstelling op papier te zetten. Maar één man moet de juiste beslissing nemen. Bert van Marwijk. Slapeloze nachten kreeg hij stille, ingetogen Bert ervan. In zijn rusteloze nachten piekerde en pijnste hij. Klaas-Jan of Robin. Luciano of Arjen. Jetro of Stijn. In zijn diepe dromen sprak Bert met zijn kameraad, de Duisternis... om tot bezinning te komen langs smalle straatjes met neonlichten... en ouderwetse straatlantaarns. Terwijl onze Bert zachtjes lag te slapen... werd een visie geplant in zijn brein die het geluid van de stilte raakte. Het mocht niet helpen, beste Bert. Blijf jij nog maar even lekker in stilte... totdat die herrie van Louis van Gaal weer weggewaaid is. Hello darkness, my old friend.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 10,000 people maybe more.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 Je kunt je voorstellen wat er in het hoofd van Bed van Marwijk gebeurde. Dit waren Simon en Garfunkel en The Sound of Silence. En daarmee is de nacht dan toch echt wel een beetje afgerond. Nou, de Nacht van de Verliezen niet, maar wel de nacht. We gaan de ochtend in. Een hele goede morgen. We praten u bij in het... Het Nieuwsminuutje. Met Jaap van Zessen. Gisteren is in zijn woonplaats Los Angeles de Amerikaanse acteur Chet Everett overleden. Hij was 75 jaar. Hij speelde 40 jaar lang in tientallen films en series. Everett is vooral bekend van zijn hoofdrol in de serie Medical Center uit de jaren 70. Hij speelde daarin Dr. Joe Gannon. Ook in Nederland was Everett te zien. Hij had rollen in series als Mercy Road en Melrose Place. Uit een vandaag gepubliceerd onderzoek onder 11.000 patiënten met huidkanker... blijkt dat ruim 5% van alle gevallen van huidkanker in Europa wordt veroorzaakt door een Zonnebank... Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde studie in de British Medical Journal. Het risico op huidkanker is twee keer zo groot voor mensen die jonger zijn dan 35 jaar als ze gebruik maken van de zonnebank. Vrijdag is de openingsceremonie van de Olympische Spelen, maar vanmiddag om 5 uur wordt al afgetrapt in Wales tussen de dames van Groot-Brittannië en Nieuw-Zeeland op het vrouwenvoetbaltoernooi. De bal gaat in Cardiff rollen vanaf 5 uur. Ter ere van de opening mag Snow Patrol zelfs tot één uur spelen aanstaande vrijdag in het Hyde Park. Waar Bruce Springsteen afgelopen zaterdag werd afgekapt om half elf. Vrouwenvoetbal, dus daar beginnen we mee bij de Spelen. Dankjewel, Jaap van Zessen. Dit was hem. Het nieuwsminuutje. WNL. Volgende mogelijkheid: schiet en scoort. De verliezer. Ah, het blijft pijnlijk om te horen. Nederland had niet te zoeken op het EK. We hebben het over dat verlies. We strooien wat zout in de wonden, zou je kunnen zeggen. Want dit is de nacht van de verliezer. En bij ons in de studio zit nog steeds Wesley Meijer. een van de twee auteurs van het boek Honkbal Goud over de wereldtitel van de Nederlandse honkbalploeg in 2011. En toch hebben we het vannacht over verliezen. Ik ga precies uitleggen hoe dat zit. Um, de, naak, de naam uh, Greg Helman zeg de luisteraar nog wat? Het is te hopen. Greg Helman was een hele goede honkballer en hij overleed op 21 november van het vorige jaar. Hij kwam om bij een heel incident vorig jaar. Zijn broer was erbij betrokken. Wesley in de studio. En als het goed is, Maarten Koolsloot, jouw mede-auteur, aan de telefoon. Maarten? Ja, hoi, ben ik weer. Uh, wie van jullie kende Helman het best? Uh, nou ja, het best op een persoonlijk vlak uh, denk ik geen van tweeën. Ik heb hem uh, geïnterviewd vorig jaar hier in Washington... Toen hij speelde met de Seattle Mariners. En uh, ik heb daar een uh, artikel over geschreven destijds uh, voor uh, Newsport Magazine. Mm -hmm. En daar is het eigenlijk mee begonnen de, de, de, de fascinatie voor, uh, voor hem als speler in eerste instantie. En uh, na zijn dood uh, heb ik er nog diverse stukken over uh, geschreven. Hij deed niet mee toen Nederland kampioen werd vorig jaar. Hoe kwam dat eigenlijk? Uh, hij was toen... Uh, Weer in beeld bij de, de club in de, in de Major League, de Seattle Mariners. En spelers die daar uh, speelden, die werden niet, uh, te, geen toestemming geven om naar het WK te gaan. Dus uh, hij was eigenlijk op een uh, ja, op iets te hoog niveau beland om uh, daar mee te mogen doen in Panama. En wat was het voor een jongen? Jij hebt hem een keer gesproken. Um, ja, heb ik hem toen gesproken. Natuurlijk later heel veel, veel mensen om hem heen gesproken. Een ontzettend uh, ja, fanatiek sportman uh, die echt nooit uh, opgaf. Uh, die keihard trainde en ik denk uh, ja, ook echt een topsporter, uh, vrij harde jongen, ook voor zichzelf uh, en uh, ja, iemand die het allerhoogste niveau heeft behaald in korte tijd, een grote belofte. Even naar Wesley, uh, hij speelde in zijn leven toch ook vaak voor de Nederlandse ploeg. Hoe gingen de Nederlandse honkballers met dit grote verlies uh, voor de Nederlandse honkbalsport om? Uh, nou, dit was een, uh, een enorme schok. Uh, je moet je voorstellen dat ze eigenlijk, uh, ja, ik geloof nog geen vier weken daarvoor, uh, die hele grote triomf hebben uh, gehaald. Ja, en, en binnen vier weken is dus een van, uh, van de jongens, want hij was er wel niet bij, maar iedereen kende hem natuurlijk wel van het uh, samenspelen. Uh, ja, was ineens uh, niet meer onder hun. Dus dat was een enorme schok. En op een hele nare manier ook. Ja. Ja, iedereen die zegt dat hij en zijn broertje uh, ja, vanaf, vanaf uh, uh, van kleins af aan gewoon één waren. Dus dat uh, was eigenlijk voor niemand te bevatten. Ja, de, ik denk dat Maarten daar meer kan, uh, over kan vertellen. Want die heeft ja. daarna ook met, die, met de familie uh, gesproken. En met nou ja, alle medespelers, coaches en uh, iedereen die die jongens heel goed heeft gekend. Ja, Maarten. Het is toch ook eigenlijk nog niet officieel bekend dat uh, zijn broertje hem vermoord heeft? Of doodslagen? Nou, er, er wordt door niemand tegen gesproken, laat het zomaar zeggen. Uh, zoiets kan, ja, het, het is gebeurd zoals het gebeurd is. Uh, daar is verder uh, uh, eigenlijk geen discussie over. Dus... Het is wel duidelijk, ja, dat... ja, daar moet nog uitspraak over komen, toch? Dus we ja, kunnen officieel ik nog heb, niet teken. zeggen dat, dat het zo is. Ja, dat past, draag, is, is het pas is geweest, absoluut. Uh, ik vind eigenlijk wat, wat, wat waar jullie het net over hadden uh, wel, wel een boeiend punt. Uh, vorig jaar het gesprek wat ik met, uh, met Greg had hier in Washington. Uh, toen kwam hij in het voorjaar terug van een blessure. Hij had zijn uh, hand gebroken, er was een bal op zijn hand uh, gegooid. En um, toen vertelde hij erover hoe moeilijk dat was, want, uh, nou ja... Als je hier een blessure hebt, ja, je moet gewoon weer, uh, weer terugvechten voor je plek. Er staan echt letterlijk tientallen anderen klaar om jouw plaats in te nemen. Uh, en dan zei hij onder andere dat zijn. Hij noemde het mijn broer en beste vriend Jason. En mede door hem kwam ik eigenlijk een beetje bovenop. En kon ik uh, ja, weer de kracht vinden om terug te komen. Dus kijk, als iemand op het moment dat hij uh, op zijn zwakst is, Greg, uh, zijn broer uh, als een van de belangrijkste mensen noemt. en dan een half jaar later gebeurt wat er gebeurd is. Ja, dat is natuurlijk, uh, dat is voor mij misschien hetgene wat het beste bijblijft uit uh, nou, deze hele. Die als... recht uit zijn hart zegt, hij is mijn beste vriend en dan een half jaar later gebeurt er wat er gebeurt. Maar als journalist die zo ook gefascineerd is uh, door het honkbal, kan ik me ook voorstellen dat je probeert te duiden wat er gebeurd is. Probeert voor te stellen hoe zoiets gebeurd kan. Kun je daar, kun je daar met je gedachten bij bij zo'n gruwelijke daad? Op de uh, een of andere manier. Is het iets meer duidelijk voor je? Ja, als het om de aanleiding ik, gaat? Ik heb, er veel een stuk over geschreven en uh, ja, veel mensen gesproken. En het is wel, wel iets duidelijker dat het... Um, uh, hij, ja, hij was in een uh, psychose op het moment dat dat gebeurde, Jason. Mm -hmm. En um, kijk, wat, wat er precies op dat ene moment gebeurde, dat, dat zal misschien nooit goed te, de, te reconstrueren zijn. Maar, maar dat, uh, uit alle gesprekken die, de, die ik heb gevoerd, blijkt dat hij verschrikkelijk in de war was... Uh, op het moment dat het uh, ja, misging... Dat is wel duidelijk uh, een ontzettend ongelukkige zaak. En, en iets wat, wat, wat mij en iedereen die ik spreek... dat, dat vind ik vooral hetgeen wat mij bij journalistiek gezien. Mm -hmm. uh, Onlangs had ik een interview met uh, Roger Bernardina. Die trainde veel met, uh, met Gregory seizoen in Nederland. Die jongens die woonden altijd het uh, seizoen gewoon in Nederland. En ja, als je dan met, met, met zo iemand praat... die, die zelf ook een carrière hier in Amerika heeft... Uh, als honkballer en, en, en uh, ja, daar alles aan doet... Hoe verschrikkelijk geraakt uh, zo iemand is, uh, maar ook, ook de vrienden van Greg, als je die spreekt, die barsten soms gewoon in tranen aan. Als je, uit, uh, als je alleen al zegt, hé, hey, hoe gaat het met je? Of je noemt uh, Gregs naam. Dus mm -hmm. dat is vooral hetgene wat mij uh, ja, uh, hier aan bezighoudt, dat het zo verschrikkelijk tragisch iets is. Ja, dan kijk ik nog even naar Wesley. Dreunt de dood van Helmen nog lang door in de honkbalwereld? In het uh... algemeen, bij de ploeg nu? Ik, ik, ik denk nu niet meer. Zullen, of nu niet meer, dat, dat, dat kan ik nooit zeggen. Maar ja, sporters zullen altijd zeggen dat ze verder moeten. Uh, dus die, die jongen zal altijd in, in, uh, in de harten en de gedachten blijven van, uh, van de spelers. Maar ja, uh, zodra er weer gepresteerd moet worden, zullen topsporters toch weer uh, de blik zetten op, uh, op winnen en op het bereiken van het hoogst mogelijke. Maarten? Ja. Sluit je daarbij aan? Nou ja, kijk, ik zie uh, bij heel veel spelers dat, dat, dat, dat zij er nog heel erg mee bezig zijn. Uh, dat, dat het leeft. Uh, ik was in, uh, in Florida het voorjaar en dus toen sprak ik met Jeffrey Arends. De eerste hongman van het Nederlands team. En, mm -hmm. Ja, zo'n jongen die was heel close met, met beiden En, en ja, die, die barst gewoon in tranen uit op het moment dat hij het eigenlijk over begint uh, met hem uh, te praten. Dus uh, it, ja, ik, ik, ik heb het gevoel. Uh, ik heb de laatste uh, paar maanden niet zo heel veel... Uh, het als team gevolgd. Maar wat ik eerder uh, wel heb gedaan, uh, en zeker in het voorjaar, ja, dan merk je gewoon dat het een heel verse wond is. Ik bedoel, het is ook, kijk, het is november is het gebeurd. Het is helemaal niet zo heel ja. lang geleden natuurlijk. En ja, het ja, is gewoon een heel rare uh, gebeurtenis, een heel ernstige gebeurtenis. En ik, ik denk dat het nog een tijd impact gaat blijft hebben. Dus van dat sportieve hoogtepunt zo'n mentale tegenslag, zo'n dieptepunt. En dan vervolgens ook sportief uh, gaat het uh, een beetje neerwaarts. We gaan zo meteen over de toekomst van het honkbal in Nederland spreken. En hopelijk kunnen we dan toch nog een, een positieve noot maken. Van uh, de auteurs van het boek Hongbalgoud. Goud wil ik toch even een positief verhaal horen. Jongens, is dat afgesproken? Ja, zeker. Dan gaan we zo meteen ja. nog even een positief verhaal aan het einde van deze... Uh, een nacht van de verliezen maken. En ik ga je nog een nummer opdragen aan iemand. 2012 is niet het jaar van de Raging Bull. De koning van de gravel, oftewel Rafa. Begin dit jaar verloor hij in een bijna zes uur durende titanenstrijd... in de finale van de Australian Open van Novak Djokovic. Daarmee was Rafa Nadal de eerste speler die in de Open Era... Drie Grand Slam finales achter elkaar verloren. Het gravelseizoen maakte een hoop goed met als klap op de vuurpijl de winst op Roland Garros. Zijn zevende alweer, maar hierna ging het mis. Het grasseizoen kwam in aantocht sowieso al zijn mindere ondergrond... hoewel hij toch in 2008 en 2010 Wimbledon wist te winnen. In het Duitse Halle werd hij al vroeg uitgeschakeld. Een voorbode van het plotselinge verlies in de tweede ronde van Wimbledon. Een angstaanjagend bericht omdat de Olympische Spelen... ook op het gras van All England Lawn Tennis Club gehouden zullen worden. Een Kleine week geleden maakte de Spaanse gravelbijter bekend zijn Olympische titel niet te gaan verdedigen. Ontstekingen aan zijn kniepezen belemmeren de spierbonk op de Olympische grasbaan te gaan staan. Deze blessure hield Nadal eerder ook uit Wimbledon 2009. De spiermassa en de vele trainingen beginnen bij, zijn kampi bij de kampioens in Tottenham. Desalniettemin is een verlies van het tennistoernooi op de Olympische Spelen. Rafael Nadal doet het een van de droevigste momenten uit zijn carrière. play en lost in de nacht van de verliezer die er bijna op zit. Radio 1, WNL. Vier jaar geleden was er geen vuiltje aan de lucht voor Mandy Mulder. Ze won als stuurvrouw zilver in de klassen ergens in een water ver buiten Olympische hoofdstad Peking. Quindao heet het, geloof ik daar. Vier jaar geleden moest het haar in de bekende wateren rond Engeland... wel gaan lukken om die prestatie te evenaren. Of zelfs voor goud te gaan. Maar het liep spaak op een hele vervelende manier. Mandy Mulder, goedemorgen. Goedemorgen. Misschien kun je zelf om te beginnen eens uitleggen waar en waarom liep het spaak. Um, ja, we hadden dit keer uh, te maken met een uh, met een ander team die uh, buiten de bond om uh, ook plaat, ook uh, wilde uh, meedoen aan de spelen. Mm -hmm. Voorheen uh, eerst waren we eigenlijk een gezellig groot team met z'n allen. Ja. En uh, daar zijn wat uh, problemen geweest uh, met coaches, bond en dergelijke. En toen uh, zijn zij uh, zijn uit het team gestapt. Eigenlijk uh, ja, twee personen. Yeah. En zij hebben in uh, toen, uh, de, de toenmalelijke malige uh, een derde team gehad gevonden. En ze hebben een team opgezet en dat, uh, ja, die gingen nog ook uh, strijden voor de plek. Dus uh, ja dan zeg maar, je voorbereiding wordt dan in één keer uh, ja een tussen, een, een tussenhalt geroepen uh, voor een, een, een zogenaamde trial. Ja, en, maar even terug, wanneer hoorde jij dat die andere zeilploeg uh, jullie ging uitdagen? Um, dat ze ons echt geen uitdagen was uh, natuurlijk daarvoor. Je bent altijd wel al voorbereid dat het kan gebeuren, zeker op het moment dat zij uit zo'n team stappen. Uh, maar in november 2011 was het echt bekend uh, dat zij ook uh, toen in één keer uh, aan het WK mee wilden doen, ten koste van het team van, uh, van ons uh, team. En wat dacht je toen? Dacht je, die kunnen we wel hebben? Um, ja, dat zeker op dat moment. Uh, je denkt heel sportminded van, uh, oké, okay, we hebben een, uh, een een extra tegenstander, een extra hobbel, maar um, je wil je wil gewoon net beter zijn, dan uh, beter zijn dan de rest van de wereld. Dus uh, ook daar op die manier kijk je daar naartoe van, oké, okay, dat uh, is een uh, je moet een eerder piekmoment inlassen. maar dan denk je wel van, ja, we gaan gewoon beter zijn, we gaan gewoon die wedstrijd ook winnen. Ja, en je kent ze goed. Ja, intens is het goed. Maar nou, dan moet je een sale of, dan is het echt één wedstrijd die voor de Spelen belangrijk is, die het gaat bepalen voor je. Ja, ja dat is, uh, ik heb sowieso dat systeem altijd uh, doodeens gevonden als ik dat bij andere landen zeg. Mm -hmm. Je hebt vaker, Amerika heeft het eigenlijk al, altijd. En um, ja, ook in dat, dat land zie je toch wel regelmatig dat dan niet helemaal het, het persoon of het team gaat uh, wat de favoriet is. Ter, ter vruchten van natuurlijk de andere buitenlanders. Mm -hmm. um, maar als land, zijnde, zou ik dat inderdaad wel uh, zou dat niet zo willen. En in ons geval, uh, wij lagen behoorlijk dicht bij elkaar in de resultaten van tevoren. Ja. Dus was het uh, niet zo'n ramp. Dan als land, dan kan je het zeggen: van, Nou ja, ga het maar uit uh, vechten. Maar um, ja, zeker uh, als, als bijvoorbeeld hele specifieke omstandigheden zouden zijn. ...dan zou ik dat het land niet aandurven. Dan zou ik het liever gewoon eentje kiezen zoals dat in de Indienacht. Ja, je kunt je die dag vast nog goed voor de geest halen. Kun je me nou eens als niet-zeiler uitleggen waarom jullie die zeelof verloren? Ja, daar hebben we met z'n allen ook heel veel gesprekken over gehad. En um, ja, de eerste dag het uh, was eigenlijk verspreid over drie dagen de dus zelf. Mm -hmm. Dat je dan uh, veel verschillende omstandigheden zouden hebben. En dat als één team een off the zou hebben, dat, dat zou niet uitmaken. Dan zou je het de andere dag nog goed kunnen maken. De eerste dag uh, eindigde de dag met glijdspel van 3-3. En uh, de tweede dag gaan we in en ja, het was gewoon niet overdag. We hadden zo'n off-day. En ja, waarom die dag de off day was, hebben we zo'n gesprek over gevoerd. En dat, dat weten we eigenlijk nog steeds niet. Het was het gewoon net niet. Mm -hmm. En uh, daardoor uh, verloren we zes potten op een rij. Waardoor het ineens weer 9-3 stond voor uh, het andere team. En dat was het thema over voor ons. En iedere Olympië die denkt dan over vier jaar nog een kans, maar dat zit voor jullie ook net iets anders hè? Ja, bij het is het leuk om elke keer een andere klas te kiezen. Dus uh, het matchrace is hier niet meer Olympisch, die is uh, slechts vier jaar Olympisch geweest. Dus dat uh, ja, voor het matchrace nog een keer Olympische campagne, dat zit er niet in. Maar ik hoor wel dat er iets anders in de koker zit. Nou, er zijn heel veel uh, andere leuke klassen opnieuw gekozen. Dus ik ben me zeker aan het oriënteren op die nieuwe klasse en uh, kijken wat daar de opties zijn. Hoe ziet jouw seizoen eruit nu er een streep door Londen is gezet? Um, ja, we hebben even een tijdje niet gezeild. Um, elkaar ook even niet gezien. En ja, toen wel wat, wat gesprekken gehad om dingen af te sluiten... en met elkaar besloten om uh, het WK toch nog als afsluitende wedstrijd te, te varen... Mm -hmm. Dus uh, ja, zonder te trainen, maar ja, die WK-inschrijving hadden nog staan, we hadden daarvoor moeten inschrijven. En de, ook voor de organisatie was het nog netjes om niet af te melden. En voor onszelf was het ook erg fijn om een andere afsluiting te hebben dan, ja, dan die zwarte dag op Van de trials. Um, dus dat uh, hebben we nog gedaan en verder hebben we allemaal voor onszelf, uh, ik heb vooral veel verschillende poten gevaren. Want een um, katamaran is als nieuwe boot gekozen en een, een stift. Dat zijn heb je twee drijven. Ja, doe je dat al met het en... oog op de Spelen van 2016 of 2020 eventueel? Nou, ik ben inderdaad aan het kijken van: Goh, wat, wat zijn die klassen? En uh, zou ik dat kunnen? Zou ik het leuk vinden? En uh, ja, daar ben ik me vooral veel mee bezig aan het houden om uh, te oriënteren op de toekomst. Mocht je nog een keer de kans krijgen op de Spelen, ga je dan met wraakgevoelens daar naartoe? Nee, dat niet. Ik. Uh... Ja, we, hebben nu, we hebben het verloren, maar ja, de vorige deel hadden we, hadden we natuurlijk ook het goud verloren, zo kan je het ook zien. Kan, um, ik vind wraak nooit een goede motivatie, maar um, je wil het best uit jezelf halen. En uh, dat hebben we nog steeds niet gedaan. Die gouden plak ligt uh, nog steeds, uh, nou, ik weet niet of, mij, of die op mij ligt te wachten, maar uh, <lacht> laten we het hopen. En de Nederlanders dus is die wel gaan. Meer uit te halen. De Nederlanders die wel gaan. Jij bent natuurlijk toch te kennen bij uitstek. Jij kent die ploeg. Uh, het zal verrang voor je zijn. Maar maken ze kans? Um, in het matchrace maken ze weinig kans. Denk ik, zelf. Ik, uh, ik heb zes landen daar voor de medailles te staan. Maar uh, Nederland staat daar niet, uh, niet bij als een kanshebbers. Maar uh, bij het matchrace, je weet het nooit. Dus ze zouden wel een uh, goede outsider kunnen zijn. In, uh, in de andere klassen maken we zeker te veel kans. Surfen, we lezen radiaal, 470 vrouwen bijvoorbeeld... Dus uh, je moet wel goed opletten voor de, bij het zeilen voor de medaille. Um, hopelijk zien we je ooit nog eens een keer in het Holland Heinekenhaus of zo met een gouden plak. En we gaan het in de gaten houden um, bij het Zeilen Manny Mulder. Stuurvrouw, succes! En ik hoop dat je nog wat van het jaar maakt. Dankjewel. Hartstikke bedankt. Ja, Manny Mulder. Ik blijf dat een bijzonder verhaal vinden. Die, dat is echt Broedermoord. Die heeft echt tegen een. Uh, nou, dat is een hele vreemde term, omdat we het net natuurlijk over Helman gehad hebben. Maar ik bedoel um, dat zij met zeilen uh, gewoon door haar eigen vrienden is uitgedaagd, vriendinnen is uitgedaagd. En dan vervolgens heeft verloren. Dit is een bijzonder verhaal, Wesley. Ja, dit dat lijkt me niet makkelijk. Nee. Nee, maar... En dan toch naar de spelen moeten kijken straks. Maar wel zeggen dat ze geen kans maken. Dat vond ik dan wel weer geestig. <laughs> ja, bij mij aan tafel zit Wesley Meijer. Een van de twee auteurs van het boek Hongbalgoud. Het boek gaat over de opvallende wereldtitel van ons land vorig jaar. Wesley, wat is er eigenlijk zo leuk aan hongbal? Uh, ja, de diversiteit. Uh, hongbal bestaat uit, uh, uit aanvallen en verdedigen. En... Ja, uh, tijdens de Haarlemse honkbalweek is, uh, is weer gebleken dat het verdedigend bij Nederland uh, wel goed zit. Uh, dat het aanvallend wat, uh, wat minder gaat. En bij het honkbal is het uh, toch belangrijk dat, uh, ja, dat je ook uh, de ballen raakt uh, met je knuppel. En uh, ja, uh, om nog zo'n een voorbeeld te geven. Kijk, een dubbelspel is natuurlijk altijd echt prachtig om te zien. Dat is, uh, ja, uh -huh. En dat verdedigende, dat is Nederland's uh, sterkste, uh, sterke punt... Ja, een, een, een dubbelspel is prachtig om te zien natuurlijk. Ja, en ik denk dat veel Nederlanders, dat weet ik eigenlijk wel zeker... want het is een bestseller, momenteel uh, ook uh, aandacht voor de honkbalsport hebben... doordat ze het boek hebben gelezen, uh, de kunst van het veldspel, The Art of Fielding. Heb je dat boek zelf gelezen? Nee, nog niet. Nee, Het staat wel op het programma, maar uh, ja, het uh, schijnt een uh, enorm goed boek. Ja, ik begrijp te zijn, dat we inmiddels Maarten Koolsloot aan de lijn hebben. Maarten in Amerika, mede-auteur van het boek uh, Honkbalgoud. Heb jij het boek wel gelezen, Maarten? Ik was wel bang als je die vraag nou precies ging stellen. <laughs> ik ben, het antwoord is, ik ben erin begonnen. Uh -huh. Maar ik heb op dit moment uh, voor mijn nieuwe boek, Zo wordt je president... Uh, een enorme stapel... Uh, dat je nog moet lezen. liggen over de verkiezingen hier. Dus uh, dat gaat even voor. Nou, ik kan het jullie zeer aanraden. Het is echt uh, ongelooflijk de moeite waard. En het heeft mij uh, wat meer kennis doen, opdoen van, uh, van de honkbalsport. Zo weet ik nu wat een shortstop is en wat hij uh, zoal voor werk doet. Um, ik vond het een fascinerend boek, uh, maar we gaan dat even van zijde schuiven, want jullie hebben het niet gelezen. Wat kunnen, wat kunnen we in de komende periode van, van het honkbalteam verwachten, zolang het geen Olympische sport wordt, Maarten? Ja, dat is een goede vraag. Er wordt natuurlijk uh, druk gelobbyd om het in 2020 uh, weer op de kaart te krijgen. Nou, Er is een kansje uh, dat dat gebeurt. Uh, de, wellicht... Uh, nou ja. Dan zouden we daar misschien mee kunnen doen. Uh, we ontwikkelen nog steeds goede nieuwe spelers. Dus ik denk dat we een vergelijkbaar sterk team uh, op de been kunnen brengen de komende jaren. Of dat in 2020 ook zo zijn is natuurlijk een vraag, dat weet je nooit. Uh, voor dit jaar, uh, Farley, uh, de bondscoach, is heel duidelijk geweest dit voor je. Die zei, het zit me helemaal niet lekker dat wij wel wereldkampioen, geen Europees kampioen zijn. En als ik hem een beetje ken, dan, dan is dat misschien nog mild uitgedrukt. Van hij kan niet, uh, niet uitstaan mm -hmm. als ik het zelf moet beoordelen. Maar, uh, dus ik denk dat ze gewoon grote favoriet zijn voor de Europese titel. En uh, in mijn optiek gaan ze die ook gewoon winnen. Over uh, twee weken, binnen twee weken, wordt uh, bekend uh, welke spelers uit Amerika worden vrijgegeven. Mm -hmm. Dus welke spelers van de Amerikaanse proflures toestemming krijgen om uh, mee te doen. Uh, ik denk dat uh, misschien heeft Wesley er wat meer over gehoord uh, uh, van Brian al. Geen idee, dat zouden we zo eens moeten vragen. Dus ik denk het EK, uh, nederland Europees kampioen, dat is volgens mij de, de, de toekomst. Ik zal het Wesley zo meteen nog even vragen na de bijdrage van uh, linkerballen. Uh, ik denk wel dat als er natuurlijk een WK komt met een goede kans, dan kunnen jullie gewoon mooi Hongbaughoud 2 gaan schrijven, toch Maarten? Nou hier, prima. En dan heb jij weer een uur te veel op de radio. <laughs> Doe we dat. Eh, nogmaals, uh, werk ze daar uh, in Amerika, Maarten. Want daar zit je nu als uh, correspondentje werkt aan een uh, nieuw boek. Um, ik kom zo meteen nog even bij Wesley Meijer. Maar eerst gaan we naar de laatste bijdrage van uh, sportblog linkerballen.nl voor de nacht van de verliezer. Een erg geestige, kan ik vertellen. Een bijdrage over de grootste mediaverliezer van het jaar. Joep Schreuder, winnaar van de Slechtgrasprijs... voor meest irritante sportmediapersoon van het jaar... en daarmee de grootste mediaverliezer in 2012... interviewt een willekeurige trainer van de plaatselijke FC. Live over naar Joep. Dag trainer, dag. Ik geef u even een hand hoor. Joep Schreuder, hallo. Wacht, loopt de camera? Ben ik in beeld? Ik ben in beeld. Dag trainer, wat een rare dag moet dit voor u zijn. Of is het helemaal geen rare dag? Wacht, u was jarig. Heeft u leuke cadeautjes gehad? Uh, laten we het hebben over die wedstrijd van vanmiddag. Een spannende wedstrijd, een rare wedstrijd misschien wel. Een derby. Ik denk dat ik al weet wat u gaat zeggen. Ik heb net een itemje gemaakt en heb gepraat met iedereen die ik tegenkwam. De koffiejuffrouw, de, de materiaalman, een toevallige passant. En zij vertellen me allemaal hetzelfde. Niets. Ze lieten niets los. Dus daarom ben ik bij u aan beland. Wilde u wat zeggen? Wacht even, kom even dichterbij. Het is me bij elk itempje dat ik ooit heb gemaakt... nog steeds gelukt om zelf ook altijd in beeld te staan. Dat lukte me bij Nak tv ook altijd. En inmiddels ben ik wel bijna mooi de nieuwe Jack van Gelder aan het worden. Weet u, trainer, ik ben al bijna net zo bruin. Heb dezelfde zonnebank besteld, trainer. Ik hoop dat ik ook ooit in een musical mag spelen. Dat is mijn droom, net als Jack. Ik mocht zelfs naar het WK in Zuid-Afrika, naar Garkov... Mocht ik ook, en dit jaar zelfs naar de Tour de France trainen, reportages maken op de Joep-manier. Dus dat is veel mensen aan het woord laten die in de verste verte niets met het onderwerp te maken hebben. En dan ook nog proberen zelf zoveel mogelijk in beeld te zijn. In Zuid-Afrika bijvoorbeeld, hè, praat ik met mensen van de lokale bevolking, medicijnmannen en de vrouw van de medicijnman en het offer van de medicijnman. Dat doe ik gewoon treden. Net als in mijn andere reportages probeer ik deze sfeerverhalen zoveel mogelijk blonde vrouwen op te laten treden. Ik heb een fascinatie voor blonde vrouwen van rond de 30 trainen. Wist u dat? Ha! Maar dan heb ik nog een vraag voor u. Zal ik anders die vraag gewoon in het Spaans stellen? Ha, ik weet het. Uniek zijn mijn dialogen. Met Ruiz Suarez, Salcido en met de Brazilianen spreek ik ook gewoon Spaans. Let op. Hablo español, señor. Muy malo, hè? Not bien, hè? Waar ik mijn vloeiende Spaans vandaan heb trainen? Geen idee. Ik kon het gewoon opeens. Maar uh, ik heb gehoord, ik heb gelezen, ik heb opgevangen... en gewoon ergens heb ik gehoord en gelezen dat het wel eens het einde voor u kan zijn. Uw laatste wedstrijd, trainer. Is dat zo? Uh, nee, we, we zouden het over die derby hebben, inderdaad. Wat is er? Waarom loopt u nu weg? Vindt u dat ik u toespreek alsof u vijf jaar oud bent? Ik kan u dus noods achteruitlopend bijhouden, hoor. En in de tussentijd vertel ik wel wat over de koffiemachine van Excelsior. Daar maak ik zo'n item van vier minuten over, inclusief quotes van de parkeerwacht. Wat zegt u? Waarom dat ook allemaal door Studio Sport wordt uitgezonden? Waarom ik de enige verslaggever ben van Studio Sport die zelf altijd meer in beeld is en aan het woord is dan zijn geïnterviewde? Waarom ieder item van Joep Schreuder rechtstreeks uit het Sinterklaasjournaal geplukt lijkt? Ik weet het niet, trainer. Ik zal het eens aan de koffiejuffrouw vragen of aan de blonde vrouw van de voorzitter. Die kom ik vast wel weer tegen in mijn nieuwe item. Nou, uh, trainer, ik ga weer. Bedankt voor uw antwoorden. Hier kan ik een mooi itemje van maken. Uh, dag, trainer. Tot de volgende keer. Ik geef u nog even een hand. Heel erg geestig, deze bijdrage van linkerballen. Ook erg herkenbaar, linkerballen.nl. Daar staan nog meer van dit soort mooie bijdragen dan vaak geschreven. Dit was hem bijna, de nacht van de verliezer. We hebben gesproken met en over verliezers. En bij mij in de studio zit nog steeds Wesley, Cole, uh, Wesley Meijer, moet ik zeggen... schrijver van het boek Hongbal Goud. Um, toen wonnen we goud. Wat zijn de kansen voor dit jaar? Ja, die zijn groot. Op 6 september begint het EK. En Nederland is met Italië een van de favorieten... Dus eigenlijk valt het wel mee met de honkbalsport als verliezer. We doen alleen niet mee tijdens de spelen. Wat we natuurlijk met veel plezier gaan volgen. We hebben gehoord hoe de Nederlandse wielrenners het gaan doen. Dat heeft Michael Bogut verteld. Die geeft ze wel een kansje. En we hebben eigenlijk nog veel meer gehoord. Bijvoorbeeld over de zeilers. Die hebben volgens Mandy Mulder minder kans bij het matchrace. Straks Bert van Sloten met het NOS Radio 1 Genaal En Mariet Krol met het nieuws. Dit was hem, de nacht van de verliezer. Bedankt voor het luisteren. En tot volgende week bij de WNL Nacht.